Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Br het openbaar vervoer plat nadat een medewerker van het busbedrijf vanochtend... ...na een ernstige mishandeling was overleden. De vermoedelijke dader is gearresteerd. De vervoersmaatschappij heeft besloten alle metro's, trams en bussen... ...voor onbepaalde tijd binnen te houden. Vanochtend vroeg reed in Brussel een bus in op een auto. Het slachtoffer was naar de plaats van het ongeluk gestuurd om de schade op te nemen. De bestuurder van de auto had intussen een vriend opgetrommeld die de medewerker aanviel. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De traditionele roeiwedstrijd op de Theems tussen Oxford en Cambridge is dit jaar tumultueus verlopen. De race werd al na acht minuten stilgelegd omdat er een toeschouwer in het water was gesprongen... en vlak voor de boot van Oxford opdook. Daarin zat ook de Nederlander Roel Haan. Na de herstart kwamen de twee boten zo dicht bij elkaar dat de riemen elkaar raakten. Door de klap brak een van de bladen van Oxford af... Cambridge roeide daarna onbedreigd naar de finish en heeft de Boat Race nu 80 keer gewonnen tegen 76 voor Oxford. In Jemen zijn onlusten uitgebroken. Er lijkt een machtsstrijd te zijn tussen president Hadi en de hoogmilitairen die hij gisteren ontsloeg. Het regeringsleger heeft het vliegveld van de hoofdstad gesloten en reizigers geëvacueerd. Dat gebeurde nadat troepen die loyaal zijn aan de ontslagen luchtmachtcommandant in opstand waren gekomen. Gisteren stuurde president Hadi hoge legerfunctionarissen de laan uit. Die waren benoemd door zijn voorganger Saleh. De Schotse voetbalclub Celtic is landskampioen geworden. Celtic won met 6-0 van Kilmarnock en is niet meer in te halen door de nummer 2 Glasgow Rangers. De Rangers kregen eerder in het seizoen 10 punten in mindering wegens financiële problemen. Het is de 43ste landstitel voor Celtic. De laatste drie seizoenen werd Glasgow Rangers kampioen. Het weer vanavond droog en wisselend bewolkt, vannacht vorst in het oosten. Morgenmiddag kans op wat regen, het wordt ongeveer 10 graden. Tweede paasdag grijs en regenachtig. Dit was het NOS-journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 ...op ZFM, Lola's team. En altijd wel al willen weten, wie is dan die Lola? Nou, dat is de vrouw van Simon Marlin en hij is dan weer van de Shapeshifters. Het is allemaal zo makkelijk. En van harte welkom, een nieuwe Entertainment View. voor deze zaterdag um, 7 april 2012, het paasweekend, is, um, is begonnen... Onder andere hier in Zandvoort hadden we een uh, Paas speurtocht. Ben je nou op zoek naar de letter R? Hier op het raam bij de CFM studio staat hij. Dus ben je op zoek naar de letter R, dan um, kan je hier langskomen. Ook natuurlijk het racen vandaag op het circuit. Ongetwijfeld zou je bij uh, Albert-Jan uh, en uh, Rob zou je meer hebben gehoord. Uh, Zometeen nog één race. Um, tien voor half zes, de Dutch Formula... ...voor championship. Het is maar dat je het weet op het circuit nog één race. En aanstaande maandag um, natuurlijk veel meer circuitnieuws. En dus zal ZFM ook live aanwezig zijn. Nou, ik hoop dat je een fijne week hebt gehad. Het zaterdagavond gaat beginnen. Lekker uitgaan. Misschien lekker voor de tv hangen. Ook prima. Nou, nieuws wat mij was opgevallen. Namelijk, een kop koffie in de ochtend maak je slimmer. Nou, dat blijkt het onderzoek. Koffiedrinkers zijn alerter, extroverter, optimistischer en knapper. En je wordt er dus ook nog slimmer van. Als de mate, Al is het maar van korte duur. Na het nemen van de eerste slok ben je alweer dommer. Behalve als je meer koffie drinkt. Nou, koffie, lekker. Maar ook roken maak je slimmer. Voornamelijk het nicotine gedeelte. Het geeft je korte termijn geheugen en begaafdheid een boost. Alleen is het net weer zo jammer dat nicotine de stof is die verslavend is. Nou, nog meer nieuws, ik, ik, ik, ik heb er zo om gelachen. Hè. Regelmatig, nou ja, ontsnapte wel een gevangenen uit Brazilië, zo'n groot land, dus dat is dan ook wel logisch. Maar op deze manier gebeurt het niet vaak. Ronaldo Silva, hij zit vast voor drugsmokkel, uh, dacht de meest simpele en doeltreffende manier gevonden te hebben om uit de gevangenis te ontsnappen. Namelijk in de kleren van zijn vrouwen. Ja echt, de van Silva komt één keer per week op bezoek bij een man. Tijdens dat bezoek raalde zij van kleren. Hij zette een pruik op, had lipstick op, gelakte valse nagels en de BH van zijn vrouw aan, die hij dan ook opvulde. Zowel de voorbereiding als uitvoering waren bijna perfect. Bijna, zeg ik. Want Silva had er niet aan gedacht om even te oefenen op het lopen van de hakken van zijn vrouw. Dat was net zo belangrijk. Daarom liep een, hij liep op een eigenaardige manier naar buiten... En dat was dus uh, moeilijk, uh, niet zo moeilijk voor de politie om hem op te pakken. Nu is er ook een foto van deze man gemaakt. En wil je de foto zien? Check de Facebook van entertainment For You. Ik zet hem zo meteen daarop. Dus de foto van uh, die man die zijn vrouwen... die in vrouwenkleding wou ontsnappen... is te vinden op uh, de Facebook van entertainment For You. Vandaag in de uitzending natuurlijk Popster Henry. Hij vertelt ons wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. En er is uh, volgens mij echt veel gebeurd. Dus laten we daar informatie over... Jouw favoriete plaat, hoor, op de radio. Kan natuurlijk, geen enkel probleem. enige wat je hoeft te doen is even te bellen naar de studio 023 573 1969. Dus 023 573 1969 voor jouw favoriete plaat. Zometeen muziek van Sananda Maitreya. Wie dat is, hoor je zometeen. Je zal merken, alleen niet onder deze naam. Here's the darkness. I believe in a thing called love. Hey! Sananda Metraya, Ja, heet het goed. Sananda Metraya, Zou je denken, wie is dat? Nou, hij vroeger ook wel bekend als Terence Trent Darby. Eind 2001 veranderde hij zijn naam in uh, Sananda Metraya. Je de holding onto you. En waarom nou deze naam? Nou, hij zegt er zelf over dat uh, de naam een droom in een droom tot hem kwam. Die droom kwam steeds terug. En hij voelde zich erg op zijn gemak bij deze naam. Hij kwam er eindelijk achter dat dit zijn echte naam was. Nou, het typisch gevalletje van Koekoek. Uh, koek. Gelukkig heeft hij wel goede muziek gemaakt. Ten Strand Derby dus. En uh, Holding On To You. British Got Talent is nog steeds een enorm succes. Dus niet Hollands, British in, in Groot-Brittannië. En één keer in de zoveel tijd komt er wel een zanger of een zangeres langs dat je denkt van Wauw, wie is dit? En het is weer zo ver hoor. Met dit filmpje dacht ik, wow, wie is dit? British Got talent, Dus luister. Hi, how are you? I'm good, thank you. How are you? Not too bad, not too good. bad. Good. Now tell me something about you. So let's start with your name. Uh, my name is Ryan O'Shaughnessy. I'm 19. I'm from Dublin. Okay. I'm a songwriter. So, Ryan, is this something you do full-time? No, I'm actually in college at the moment. I'm studying it, so it's something I want to do full-time. Okay, and and we're going to hear one of your own songs today? Uh, yeah, I'm playing my own song, yeah. What's it called? It's called No Name. And what's the inspiration behind this song? It was about a friend of mine that I've liked for a few years now, so... So it was a, it was like a love letter? Close to it, yeah. And has she responded to this? Um, She hasn't heard it yet, so... What's her name? Oh, I. Oh. Her full name? kind of in this now, with both feet, so you might as well reveal. Er, uh, her name is uh her name is... no, I can't. I can't. I can't do it. I can't do it. It won't come out. It won't come out. Well, give me the first letter. <sighs> it's, it's... Don't! You don't have to! Don't do it! No, I, I I. I really can't say it. All right, Ryan. Well, look, best of luck, and I hope this works. Thanks very much. I see a part of you I've never seen Birds can swim and fish can fly The road is long, no wonder why One of these days you'll realize What you mean to me Oh, Every now and then I see a part of you I've never seen I really like it it's good isn't it yeah well I try to talk but I can't my soul is turned to steel this happens every now and then when I try to tell you just how I feel so if you ever love somebody you gotta keep them close of body, be falling because I'm falling Prachtig, en die stil dat hij klaar is en iedereen zit van: wauw. Het filmpje kan je nog een keer nachchecken. Ik zet hem sowieso op de Facebook um, van Entertainment View. Maar je kan hem ook zelf even checken op youtube.com. British Got Talent en die jongen heet Ryan. Wat is nou de beste uitvinding in de laatste 100 jaar? Nou, vrouwen weten het antwoord wel, namelijk de pil. Deze vraag is gesteld aan maar liefst 2000 Britse vrouwen. In de top 10 stond onder andere ook de BH mascara zwangerschapstest en wasmachine nou wat volgens de mannen beste uitvinding is dat lijkt me duidelijk ook de pil One, two, three, two. Shake it, shake it off, shake it, shake it off, shake, shake, shake it like I'm on a polaroid. pig, y'all. Shake it, show off, and shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it like I'm on a.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 Fijne no. Betty Wright, samen met de Roots in the middle of the game en daarvoor Outcast en Hea. Zometeen nemen wij even de evenementen door wat er morgen gaat plaatsvinden tijdens eerste Paasdag. Jurten aan Iron Carry. Dit is Amnesia. Here we go. me Rosette en Timberland en Amnesia. Morgen, natuurlijk, eerste, ja, eerste paasdag. Ook hier in Zandvoort zijn er evenementen. Nou, wat kun je dan nou gaan doen? Er zijn een aantal um, evenementen die ik hier op, op een rij heb gezet. Waaronder, Dan hebben we dat vandaag ook, de paaspuzzeltocht. Morgen, dus 8 april, eerste paasdag. De paasdagen komen er weer aan en daarom... ...organiseert On Air Events gezellige activiteiten in Zandvoort. Nou, de eerste paasdag, morgen dus, zal er vanaf uh, 12 tot 5 een paas puzzeltocht plaatsvinden. De puzzeltocht start uh, vanaf het wapen van Zandvoort, waar ook de puzzelkaarten zijn te koop. Uh, een Hele leuke middag, 4 euro kosten die puzzelkaarten uh, maar. Zoek de verborgen zin en win aan het einde een heerlijke verrassing. Nou, morgen dus van 12 tot 5 en uh, wil je meedoen ga je naar het wapen van Sanford en dan uh, koop je zo'n kaart voor 4 euro en dan ben je de hele dag zoet. Ook is er uh, live entertainment, lounge experience featuring Frank in person. De stem van Frank in person is bijna identiek aan die van de Voice, Frank Sinatra. Daarmee wordt een combinatie van Las Vegas casinos, Big Band en de Good Old Days gecreëerd. Beleef een gezellige avond met de veelzijdige artiest bij Holland Casino Zandvoort. Nou, de dresscode is zoals altijd stijfel en verzorgd. Maar morgen bij de Holland Casino 18 plus zoals gewoonlijk. 5 euro entree. En uh, hij het op vanaf 8 uur. Gezellige avond dus. En eieren zoeken. En waar te eten met Pasen. Nou, hier kunt u tijdens de Pasen eieren zoeken en of terecht voor een heerlijke Pasen Brunch of diner. Vol is vol. reserveer u snel. En dan vistu u achter het net. Nou, paasontbijt bij Café Koper van 10 tot 12, 17,50 euro per persoon. Nou, dat is dan heerlijk uh, even kijken. Lekker bonbonnetje van gerookte zalm. Rucola ro roletje met lamsham. eiersalade met krokante spek. Tuinkruiden en omelet en nog veel meer. Lijkt me heerlijk. Nou, ook 8 april en 9 april is een tweede paas. De paasbrunch bij Strandpavillon Meijer aan Zee. Daar kan je ook eieren zoeken. De nou, ei eieren is van half 12 um, tot 12. Speciaal voor de kinderen. En het, uh, de brunch is van 12 tot 3. een andere... Uh, Cosaunjes natuurlijk. paasbord, carpaccio, gerookte zalm. Ham met meloen. Noem maar op. Lijkt me heerlijk. Dat bij uh, Strandpavillon Meijer aan Zee. Ook bij um, ha de haven van Zandvoort. Is er ook... Um, is er, kan je ook lekker brunchen. Van 11 tot 3. En onder andere zou je een asperge met benam of gerookte zalm krijgen. Dat lijkt me lekker. Meer informatie is te vinden op www.zandvoort.nl. Um, zondag of maandag is er ook natuurlijk wat te doen. Tweede uur hoor je daar meer informatie over. Dit is Bob Marley. <laughs> Moeilijk hè? Klein blootje gerookt. De nieuwe van Jeroen van der Boom Kom maar op de Laatste tijd heeft hij veel ballets uitgebracht En hij vond het nu al uh, tijd voor iets anders Ik zit op dit moment goed in mijn vel En klaar om lekker te knallen Volgens mij zijn we met Kom maar op de juiste weg ingeslagen Dit moet de vijf worden Voor een nieuw album En ik vind het ook een heel leuk liedje Kom maar op Jeroen van der Boom Nieuwe single dus en. Um, nou ja, ik wil vaker, uh, wel vaker uh, wil ik gaan draaien Zeker leuk Kom maar op Jeroen van der Boom uh, Zometeen lekker dansen It's Sebastian Angrosso and here's and the ting ting's and hang it up Wat een plaat, zegt Alesso, Sebastian Ingrosso, Ryan Tedder en Calling. Ik wil even aandacht voor het volgende. Ik ben een groot fan van deze man, Lee Fields. Hij heeft um, nooit echt een grote hit gehad. Maar hij heeft zoveel goede liedjes gemaakt. Waaronder Lady, You're the Kind of Girl. En zijn nieuwe album heeft hij dit jaar uitgebracht, Fateful Man. En de eerste, uh, het eerste nummer op dat album, Fateful Man, heet ook Fateful Man. En wat is die lekker zeg, Lee Fields. Je moet ervan houden, maar ik vind het geweldig. Lee Fields, Faithful Man. En hou je van dit soort soul? Luister zeker naar deze man, want dit is echt te gek. Zometeen uur twee hier bij CFM Sandhoort van Entertainment For You. Ook de nieuwe van Chris Hoordijk hoor je zometeen. Nieuws over de ideale man, want hoe ziet die er nou uit? Je hoort het straks. En hier is Spiller, Sophie Alice baxter en Groovejet...